11 uur. Kemke huis met het NOS journaal. Syrië Anbar een offensief is begonnen tegen IS. Het regeringsleger krijgt volgens de staatstelevisie steun... van Sjiitische en Soenitische milities. Anbar is de meest westelijke provincie die aan Syrië grenst. Vorig jaar vielen grote delen in handen van IS. Begin deze maand verjoeg IS de regeringstroepen... uit de hoofdstad Ramadi. De val van Ramadi was een onverwachte tegenvaller... voor de Iraakse regering, omdat de opmars van IS... leek te zijn gestopt. Volgens de VN zijn zo'n 25.000 mensen... De stad ontvlucht en op weg naar Bagdad. Het aantal jongeren met een WW-uitkering is het afgelopen half jaar gedaald, blijkt uit cijfers van onder meer het UWV. Jongeren voegen ook minder vaak een uitkering aan. Vooral in de bouw en in, de, in het onderwijs waren er minder nieuwe WW-uitkeringen. Bij vervoer en opslag was nog wel een stijging. In Suriname stevend de NDP van president Boutersen af op een grote overwinning. Vanochtend was ruim 70% van de stemmen geteld. En op basis van die telling lijkt Boutersen op 27 zetels uit te komen. En dat is de absolute meerderheid in het 51 zetels tellende parlement. Het oppositieblok V7 zou kunnen rekenen op 17 zetels. De leider van dat blok, Santoki, heeft zijn nederlaag erkend. Bij het hoofdkwartier van de NDP in Paramaribo wordt feest gevierd. Omdat het tellen zo lang duurt en de definitieve uitslag nog steeds niet bekend is, zal Boutersen zijn overwinningstoespraak pas vanavond houden.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 Het weer, wolken en in het westen af en toe zon. In het noorden en het oosten af en toe een bui. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn... tussen Hoevelaken en Barneveld, 4 kilometer. En de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En als opening hoorde natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis David's. Het weet je nog wat oudje? Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Vulcano, het orkest zonder naam. Maar nu eerst August de Laat met Breng Eens een Zonnetje. Want dat is een opname uit 1936. Het leven dat is geen breken. Gelukkig wil zoeken, hangt aan een zijden draad en je succes wilt boeken. Luister dan naar een raad. De mensen een blij gezicht te zien doet je het al goed Bro! The Z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 je hoort nu de drie kleine kleutertjes.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 Zie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 Some like the cookie. Yeah.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 Ben je al de lichten van de stad zo aan, ben je daarom uit je dorp gegaan. Door het wouvel en ten prang van overal. Een pietje en een andere melodietje. En een ander berg en Al die brand van het heelal.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 Een onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar.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 Ik laat u achter met Wim Zorveld, met het cadeautje. En ik zeg tot ziens. Ik ben het cadeautje naar de botermarkt van. Ze de botermarkt gegaan, ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken, maken, maken, maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, pardon. In de kark, in de in de karik in de karik zie je de dominee. En domine dominee en een dominee en de sister nietkie en, domi, en, domi, en de sister nietkie en de sister nietkie. En, niet en ze maakte van boerder een wafelfrouw, een wafelfrouw. Pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelfrouw. In de karik in de karik zie je de in de kerk in de kerk zit domi, domi, de dominie. Een dominoinie, een dominoinie, en mijn zusster die, die, die en mijn zusster die, die en mijn zusster die niet. En, en ze maakte van boter een toverhex, een toverhex voor doos. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverhex. Ik zei je pakken, ik zei je ik zei, pakken, zei de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kerk in de kerk zit de dominie. En ze de dominie, een een de kastelein. Eerst de kastelein. Zij ja pakken, zij ja pakken, een ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja zij ja pakken, zij ja pakken, zij zij Kom er zij pakken, zij In de karak, in de in de in En ze maakten van boter een baroness, een de in de zei de baroness In de suite, in de suite, zei de baroness Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein zei je pakken? Zei de ik Zei je pakken? Zei je pakken? Zei de doverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bafo vrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bafo vrouw. In de karak in de karak zei de dominie. In de karak in de karak zei de dominie. dominie, dominie.